7 uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. We weten wanneer het vaccineren kan beginnen. 8 januari wordt het en zorgpersoneel mag eerst. Verslaggever Lars Geert legt uit hoe het in de dagen na 8 januari zal gaan. Uiterlijk op maandag 11 januari, dat is dus de maandag erop, zal de GGD op drie locaties in het land gaan vaccineren. Dat doen ze dan een week. En dan de week daarna op maandag worden alle 25 centrale locaties in het land op. Dus ze beginnen klein, gaan per week een stukje groter en dan vanaf 18 januari worden de meeste prikken gezet. Ja, dit scenario hangt wel af van de goedkeuring van het coronavaccin. Dat zou komende maandag zijn zou kunnen. Want stel dat de EMA nog allerlei vragen heeft, dan kan het wel eens een acht dagen later worden, 29 december, en dan schuift eigenlijk ook zo'n beetje alles weer op. Tweede Kamerleden willen vanavond nog een debat over het vaccinatiebeleid. Ze willen precies weten wat de bedoeling gaat zijn. De jihadist die in 2015 een aanslag wilde plegen aan boord van de Thalys van Amsterdam naar Parijs is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij zat zwaar bewapend in de trein, maar drie Amerikanen werkten hem net op tijd tegen de grond. Volgens de rechter is hij schuldig aan poging tot moord met een terroristisch motief. En op de markt in Waalwijk loopt een bijzondere boa rond, de bijzonder oplettende artiest. Hij wijst iedereen op de anderhalve meter regel. niet door een bon uit te schrijven, maar met een arsenaal aan ludieke attributen zoals een stok van anderhalve meter en een gele en rode kaart. Nee, je mag hier helemaal niet komen met de auto. Perfect, zo hoort het zich. Zo gaan we naar de markt toe. De marktkoopmannen in Waalwijk zijn blij met hem. Hij zorgt dat de mensen op afstand blijven en dat er niet gefiets wordt. Hij ziet alles. Zo. Dat was Carola, die even de verkeerde kant had genomen. Hoe doet hij het? Ja, hij doet het geweldig. Je ziet dat um, het goed effect heeft op uh, de bezoekers. De mensen hebben uh, plezier. En dan het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog vanavond. Niet koud voor een decemberavond. Morgen overdag wordt het maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 dit is kerst met ZFM. Met me nu. Zandvoort draait door. You live inside your bubble and you don't hear what I say. Then you turn your head away Sometimes you even shout And you think that that's okay You expect me to listen Or else get out of your way You're like And I feel so out of sight My friends, they think the same And we never argue or fight Sometimes I try to break out But it never ever turns out right It's so hard to talk to people When they think in black and white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 van En uh, de laatste single die hij heeft uh, gemaakt. En achter Lemon schuilt Ralph Heesen. Hij is uh, toch wel een beetje actief uh, geweest in deze... Uh, in dit jaar moet ik eigenlijk zeggen. 2020 uh, is niet het jaar echt, uh, van de muzikanten als het gaat om optredens uh, te doen. Maar wel als het gaat om productiviteit, denk ik. Uh, Zandvoort rijdt door is schuine streep een beetje alternatief FM vanavond... want uh, tussen 7 en 8 komen er ook uh, gewoon zaken voorbij... van alles wat met de onderstroom van Muzikaal Nederland te maken heeft. Zo ook uh, deze. Het is nog niet eens uit de provincie Noord-Holland. Maar dat is straks tussen 8 en 10 wel het geval. In het uh, programma 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... Maar dit gaat nog even terug uit het uh, verleden. Geloof ik zelfs uh, naar 2018 wel te verstaan met Joe Marches en Monsters. <middels> Het was een Midnight in Manhattan van Elephant. En uh, daarvoor hoorde je Joe Marches met monsters. Het is, uh, nou, we zijn ik even kwart over zeven ons al geworden. Maar uh, we doen eventjes uh, een klein voorschot. Wat ik al zei over wat we uh, tussen 8 en 10 gaan doen. Maar daar zitten zuiver en alleen Noord-Hollandse dingen in. Dit komt trouwens ook wel van oorsprong uit deze provincie. Want Lieslot uh, van Oostrom, of Lieslot Oostrom, heeft haar roots in haarlem liggen. Speak your heart van Lilith Merlo i know what you wanna say i see the words behind your eyes by the time you show me what you're nog steeds een van de beste nummers vinden van Dandelion. What a nice surprise. Met daarvoor Speak Your Heart van uh, Lilith Merlo. Die is een beetje toegekomen aan uh, de singles... die in wat uh, recente periode zijn uitgebracht. Waaronder deze van Jolien Grunberg En het nummer dat heet Denied. Dat krijg je als je op een gegeven moment een beetje gaat praten... en breien tegelijk, dat, dat gaat niet werken. Dus, um, het was uh, Jolene met uh, Denied. Jolene, hoe je het maar noemen wilt. Um, dit is een beetje uh, jaren zeventig uh, werken. Plaatje, praatje. Maar uh, dat is natuurlijk niet helemaal uh, de bedoeling. Dus gaan we gewoon even een uh, fijn blokje van drie... Uh, denk ik, uh, maar eens even produceren. Dit uh, komt uh, ook uit Noord-Holland, zeg ik erbij. Want dit is een band die uit Vallendam komt. Alaska met Red Herring. Het zijn weer even drie nummers achter elkaar. Uh, en dat waren we. Alaska, want ja, ik had ergens tussendoor even een plaatje-praatje uh, gedaan. Red Herring, uh, dat is een van de, de nummers van het derde album. Uh, wat ze hebben uitgebracht destijds. Uh, daarachter zat Von V. Tegen, ja, ik moet dat uh, zo uitspreken: van Mariska Lialing. En uh, die, uh, dat die hebben ook een, een, nieuwe, album, of, ja, een nieuwe single gemaakt. Vorige week hebben we met Moriska in Alternative FM het daarover gehad. Want ja, de band heeft een verleden. Z is tegenwoordig ook een beetje hip. En dat een beetje in dat sommige bands dan hun namen veranderen. Want ook voor deze band geldt dat. Bijvoorbeeld Roofs heeft het gedaan. Glaswolf heeft het gedaan. En ook Dayweaver. Dat zijn allemaal namen van bands die eigenlijk daarvoor... Heel anders hebben geheten. Ja, dat is, dat is zo. Uh, en, het uh, heeft uh, te maken met stijlbreuken. Daar heeft het mee te maken. Dan uh, daarachter, dat was uh, nummer 2 van het blokje van 3. Hadden we DCK. Oftewel Dox, Cold Kitty, maar het nummer dat heet DCK. Uh, en deze band uh, die, uh, die heeft ook al eens eerder meegedaan bij uh, de Rob Hackdown Awards. Uh, van oorsprong een coverband. En op een gegeven moment vonden ze het zo leuk dat ze ook eigen nummers uh, zijn gaan schrijven. En dat heeft uh, geresulteerd inmiddels al op een album. Lotusland, en daar staat ook uh, deze DCK op. Uh, band komt ook uit deze provincie. Dus hij zou ook uh, in, uh, in het gedeelte van uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... Ge, uh, ge, gezeten kunnen hebben. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. En deze band heeft uh, ja, meerdere uh, plekken. Het is een uh, plek uh, in uh, Amsterdam. Maar ook in Arnhem. Dus dat kan op twee plekken tegelijk. Maar ik weet dat het ook een van de favorieten is... van een andere collega hier... Uh, binnen deze burelen van uh, de Zandvoorts. namelijk wel de Zand. Dus morgen uh, zou je misschien ook zo maar voorbij kunnen komen. Verliezen met Alleen...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 Als ik ga... Als ik ga. Het alles zacht, het kan maar niks te hard, alles hapert, alles zwart. See like a man. X deze man. En uh, ja, wat heb ik daar nou eigenlijk over te vertellen? De man is een muzikale duizendpoot. Heeft op een gegeven moment besloten om toch meer de klassieke kant op te gaan. Hoewel hij ook een kort producer's verleden heeft. Want hij heeft het laatste album, een van de laatste albums van Herman van Veen nog geproduceerd. In 2017, meen ik, heeft hij dat gedaan. 2017, 18 en uh, daar hoor je duidelijk ook uh, de hand van deze Marnix Dorstenijn die eigenlijk achter X schuil gaat, want dat is uh, een beetje het verhaal. En het is een hele goede vriend van een andere bekende muzikant... namelijk Jelte Tuinstra en beter bekend uh, als Jet Rebel. Dus dat uh, uh, is een beetje de hoek waar deze uh, X vandaan komt. Uh, normaal gesproken zijn dit, uh, is dit eigenlijk ook best wel uh, heel bijzonder... Van, uh, van, van de mensen die... Schuil gaat achter deze band Trip to Dover. Uh, tegenwoordig zijn Johannes en Olga Taal uh, meer actief als platenpluggers dan als muzikanten. Uh, JOT Agency uh, heet uh, het uh, gezelschap tegenwoordig. Maar goed, uh, ze hebben als Trip to Dover hebben ze dus ook nog een uh, verleden. En een van de nummers die ze toen hebben uitgebracht, is uh, bijvoorbeeld uh, dit het nummer dat heet I'll Be Juliet. We zijn er gekomen van, van dit uh, uh, uur van Zandvoort uh, draait door. Uh, want uh, straks, uh, dan is het weer zover. Dan uh, gaan we na twee maanden weer eens een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf doen. Dus uh, ik, ik ga kijken of, uh, of ik hem er even bij uh, kan trekken. Want uh, ik ga het niet alleen doen. Ja, je schrikt een beetje, Jozef, ja. maar uh, het wordt uh, toch uh, een halve vuur doop, die je gaat uh, ondergaan. Je, dus zeker, zeker, ja, ja, ja. zeker. Eerste keer, ja. ja maar uh, je, je hebt iets met radio, heb ik begrepen, dus... Uh, ja ik heb zeker iets met radio ik ja. uh, studeer al vijf jaar journalistiek mm -hmm. en uh, ja ik, toen dacht ik uh, laat ik het maar eens een keer echt gaan proberen op de radio even als host want uh, die kansen <laughs> krijg ik ook niet altijd elke dag nee, dus uh, ja. dat is, uh, dat is ja. de eerste keer ja, ja uh, want uh, de voorgangers de illustere voorgangers waren Demi van de Volleberg en, uh, en Miranda Huijers. maar uh, Miranda die is er niet en Demi heeft uh, heel uh, erg veel uh, werkzaamheden eromheen dus die kan ook niet uh, de bedoeling was dat we het, uh, dat we het, uh, ook dat we Jip Richter erbij uh, zouden hebben, maar. Dat gaat ook even niet door. Helaas, helaas. Dus ja. uh, we zitten vanavond met z'n tweeën. Maar ja. ik denk dat dat alleen maar gezellig kan zijn. En dat het ja. helemaal goed gaat komen. Ja, dat, dat denk ik ook. Want uh, er zitten een aantal uh, leuke dingen in. Uh, zoals een uh, gesprek met uh, Timo Sipkema van Patronaat. Zeker, zeker. Timo Sipkema, die komt uh, in uur 1. Gaan ja. die spreken. En dan uh, in uur 2 hebben we... Uh, moet ik even hm. bijpakken hoor. Maar dat ja. is uh, Milan Koper. Nee, Max Polman. Max Polman. Pol Pol Pol Pol Pol Pol Pol ik heet Koper. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ik, Max is... Die name, ja, ja, ja. Nee, Max, uh, die namen. Max heeft uh, niet zo lang geleden nog, uh, nog werk uitgebracht. Uh, ik geloof een, uh, een EP. Ik kreeg niet zo lang geleden. Ik denk een week of drie terug. Dus, dus daar gaan we over praten in twee uur. Zeker. zeker. Uh, en, en verder zitten uh, nieuwsdingetjes in. En een agenda geloof ik. Yes, yes, zeker. Nog wat dingen die te doen zijn. Uh, zeker na alle afzeggingen die we hebben gekregen in... Uh... Met de, met de nieuwe maatregelen zijn er toch nog wel wat livestream dingetjes... die je kan volgen bij de verschillende poppodea in Noord-Holland. Ja. Dus uh, dat gaan we ook wonen. Ja, en dat moet ook gemeld worden, want uh, ze bestaan nog, hoor, dus die ze muzikanten. zeker, ja. zeker. Er wordt ja. nog opgetreden. Ja, ja, ja. Nee, maar dat, dat, dat gebeurt nog wel. Ja. Uh, ondanks uh, de wat uh, ja, beperkende maatregelen... zeg maar gerust dat het gewoon een lockdown is waar, uh, waar we mee te maken hebben. Ja, er is altijd wat te doen rondom muziek en cultuur, dus, ja. Uh, daar gaan, ah, gaan we het ook uh, de komende twee uur uh, lekker over hebben. Dus uh, dat uh, gaat helemaal goed komen. Yes. Uh, je hoort Jozef uh, straks nog een keer. Maar dan uh, gaat hij ook uh, gewoon gezellig met mij meedoen. Dus dat uh, komt helemaal goed. Yes. Ja. Uh, dit uur sluiten we dan af met een beetje een, uh, een stevig nummer: een van mijn favorieten. Want ik uh, moet er altijd toch uh, iets hebben van. Uh, ja, stevige rock'n'roll. Uh, dat, uh, dat hoort erbij. En dat is niet van een band hier uit Noord-Holland. Maar wel uit Zuid-Holland. Eigenlijk de beachstad van Nederland, Den Haag, jongens. De tent wordt even vakkundig afgetimmerd door de Bohems met Van Vries de Park. Da tot zo.